Dit is de daverende donderdag op Radio 501. Nu op Radio 5.0 Donderslag met de regisseur van dit Ja is Radio Donderslag.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 Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 17 februari 2011 en dit is de 44ste aflevering van Donderslag. Hartelijk welkom, eh, vrienden van Donderslag. En wat is de week weer snel omgegaan de afgelopen week? En dat we nu eh, weer allemaal zitten te luisteren naar de Radio 51 Daverende Donderdag. De tijd die gaat als zand door je vingers. Ik ben er vanmiddag eh, tot eh, bieruur, van thee tot bier moet ik zeggen. Dat is iedere keer, iedere donderdag weer met donderslag. En vandaag heb ik veel nieuwe muziek. Er is de afgelopen week eh, veel nieuwe muziek langsgekomen. En nou wel de laatste paar weken is er heel veel nieuwe muziek langsgekomen. Een aantal weken geleden heb ik het daar al over gehad. En toen heb ik aangekondigd dat de eerste singer-songwriter Gilbert de Sullivan een nieuwe plaat zou uitbrengen. Uh, nou, die is inmiddels binnen in Studio 11 en daar gaan we straks ook wat van laten horen. Ook een nieuwe muziek van eigen bodem en de vaste rubrieken, die komen ook allemaal weer langs vandaag. Het is tijd voor muziek, een gouden oude van de Disney Men's Band, A Matter of Facts. Dat was de Nederlandse Disneymans Band. Daniel Loos heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarmee doet hij nu door Nederland. Het album heet Houd Moed. Van dit album komt de single Prachtig Mooie Dag. Verkeerde pina's leste, dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten, valt zoals het moet.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 van zijn album Houdt Moed. Van IJsland komt Emiliana Torrini. Haar song heet Jungle Drum. Hey, I'm in love. My Ik Het is weer na tweeën en altijd weer is het dan ongeveer tien over twee. Ik kan de klok net niet zien, maar ik heb er aan een telefoon en die doet weer een tipje van de er straks voor zijn platenkeuze om half bier. En ik hoor hem op de achtergrond al een beetje op zijn toetsen zitten kloppen, want er zit achter zijn pc. En uh, ja, hij gaat nu wat vertellen over de platenkeuze, dacht ik. Ja, dat klopt. Hier ben ik. Hallo. Ja, lange intro, hè? Ja. Ik, uh, zit ik op het mengpaneel? Nee. Ja, nou, je zit, er, uh, nou, je zit erin. Oké, okay, ik zit in het mengpaneel. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dan doen we de tip van de sluier. Ja, laten we een tip van de sluier doen. Um, je hebt iets bedacht voor vandaag. Nou, en dat kent uh, natuurlijk zijn gaan niet. Nee, hey. ik kan een hint geven. Oh, gaan we dat doen? Oké. Het okay. is niet. Mijn broer! Oh, sorry, <laughs> er is een andere. <laughs> het is niet Sloop John B. van de Beach Boys. Het is niet Sloop John B. van de Beach Boys. Maar het is Sloop, Sloop John B. van... Nee. Oh. Het is niet Sloop John B. van de Beach Boys. Maar als je het in het begin lijkt, het er wel een beetje op. Oh, op die manier. Dus, dus als het je het intro 2000. hoort, denk je van... hé, Hey, de dus Sloop John B. En dan ineens begint... Ik hey, dat is Sloop John B. van de Beach Boys. Maar die is het niet. Ai. En wat is, de, is het een, een band? Of is het een, ja. een zangeres? Een zanger? Een... Het is een zanger. Het is een character. Een karakter. een character. Oh, character. Een soort uh, avatar. Ja, het is een character. Ja. En um, het uh, is een garage punk musician. Oh, ook nog. En uh, hij is bekend onder de onder de naam Justin Chaplin. Ja, maar zit je nou alles al te verraden? Nee, want zo heet het niet. Oh. Maar zijn privénaam is Justin Chaplin. Dat is familie dat is van, van de, de naam. Is familie van Charlie Chaplin zeker. Ja, dus het zou kunnen, ik weet het echt niet. Een achterkleinzoon of zoiets? Hij is vooral bekend door zijn uh, optredens. Oh, nou ja, het, het zegt mij helemaal niks. Ik, dan nee. moet ik gaan googelen op die naam. Spannend, hè? Nou, dat kunnen de luisteraars in ieder geval even gaan doen. Want dan ga ik uh, lekker de muziek draaien. Voor onder, uh, onderwijl zij googelen. Googelen, wat een raar taalgebruik ineens weer, hè? Ja, ja maar een lekker Google-muziek. Potverdorie. Nou, hé, hey, uh, moet je luisteren, ik, uh, ik ga een uh, muziekje draaien. Ja. En dan uh, zie ik jou straks om uh, half bier. Ik ja, hoor ik jou, ook, ik ik ga hoor ga jou straks half om half bier. Vorige keer zei ik dat ook al, hè? Dus ja. ik zie je. Nou goed, komt uh, allemaal goed. Tot straks. Tot straks. So many roads to go, Maddie, Rose, go. samen met Daniel Lohus. Zij speelden So Many Roads. Vanuit de regio is Friesland. Dit is 501. 2467. 501, Internet only. No fucking place so high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. Echte muziek. Terug van Nooit Weg geweest is de Ierse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan. Hij heeft een nieuwe cd en hiervan komt All They Wanted To Say. Oh, I don't Tijd van dit uur draai ik nog wat van de nieuwe CD van Gilbert O'Sullivan. Ooit gehoord van James Hunter. Hij bracht in 2008 het album A Hard Way op de markt. Van dit album komt Believe Me, Baby. To show you what's going on. Well, I'ma give your family one last chance, but I'll stand on for one more sideways glance. If you don't believe me, baby, if you don't believe me, baby, well, if you don't believe me, baby, I have to show you what's going Uit Nederland van de groep Novak is dit The Lost and Found. En de komt van het album Sequences and Stills. Je schrijft N-O-V-A-C-K. Het Goede Doel heeft ook een nieuw album. Of het dubbelzinnig is, weet ik niet, maar dit nummer heet... ...Erop en Erover. Hij rijdt een ander eentje voor je. Je gaat op de pedalen staan. Het zweet uit in je ogen. Je moet dan zal een tandje dieper gaan. Mensen spijten ijskoud water. Mensen schreeuwen vrouwenkul. Het is nu weer nou of verliezen. Dus je verstand zet je op duim. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat, je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Hey. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je zou het liefst willen stoppen, maar in de verte is de meid. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover, je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover, hey. je gaat erop en erover, je gaat erop. Erop en erop. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover.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 Slag op donderdag. Hey, de blabla Bla blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 17 februari 2011. Duh. We worden allemaal steeds ouder en daardoor wordt de gezondheidszorg onbetaalbaar. Want hoe ouder we worden, des te meer kwaaltjes we krijgen. Ik hoorde het laatst op het nieuws. Maar in plaats van dat ze daarna zeggen dat we dus ongezonder moeten gaan leven, zodat we niet zo oud worden, zeggen ze juist het tegengestelde. We moeten een gezondheidsrisicotest doen en onze levensstijl aanpassen, zodat we nog weer ouder worden, met meer kwaaltjes en een nog onbetaalbaardere gezondheidszorg. Schiet mij maar lek, dat scheelt gelijk in de kosten. Die hele test is uiteraard een wassen neus en alleen maar bedoeld om ons naar pillen, en andere gezondheidsgraaiers te lokken. Maar ik heb hem uit nieuwsgierigheid toch ingevuld. Denkte leeftijd, geslacht, drankgebruik, etenspatronen, rookgewoontes, familiekwaaltjes. En dan een druk op de knop. E hey, voilà, mijn op maat gemaakte gezondheidsrisico ligt in mijn mailbox. Vooral in de ochtend kans op hoofdpijn en nadorst. Duh. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl is Radio 5 is Radio 5 doelen. Ook goed nieuw op de Nederlandse markt is het album van Ricky Martin. Ik hoop dat ik de titel goed uitspreek. T. Biusco El Canzo. Mi corazón es un casado. Envito al calor de tu piel Al sabor de tu amor Tus labios son Mi cruel obsesión La sed y el hambre de la seducción Dominan en mi ser La sombra que ves No es una ilusión Te busco y te alcanzo Atrapar. Te escondes de mí, pero al fin no te vas a salvar. Será tu loco, será tu loco un animal. Haces algo a mi boca y quiero devorar tu cuerpo acaricia. ZASTE Man, love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. De donderslag huisband de Beatles. Zij speelde speciaal voor donderslag I Wanna Be Your Man. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland dit is Radio 5. Ah. Donderslag met de van Biesveld. Deep and deep for me, but all is fine with me. But that's how all of 'em, will young. Let's call. Robert Cray met Forecast Calls for Pain. Going back in time on the sounds of the nation. De and... Radio, radio Vijfdelein flashback. flashback. De Radio Vijnlijn flashback is eight deze week gezongen en gespeeld door Daddy's Act. Just like I need, I need you I love you every day Girl, always on my mind There's just one thing, one thing I can say Girl, I love you, love you all. nothing but love, neighbor, eight days a week, eight, eight days a week, uh, I love you, Like I only need you Hold me Love me or hope you Dit nummer is ook gezongen door Willem van Hanegem In de wereld draait door in exact dezelfde versie. En de zanger van de groep Daddy's Act was daar ook aanwezig. was de Nederlandse groep Zen met Hair. Zoals beloofd nog een keer muziek van Gilbert O'Sullivan. The Allergy Song. I used to be allergic to anyone with hair. All my girlfriends had to shave, otherwise I wouldn't care. Now I am pleased to report. I really only changed a bit. Movies too. Not that far an amateur is my professional deal, and as you can gather from that, I didn't do too well at school. The only thing I ever learned was how to be allergic to food, I feel I ought to tell you that my doctor isn't well. When he's only for a jingle, he began to check himself. Felt an itch in several places, and as he began to scratch, came out in a rash. Now out in Scandinavia, girls really do have fun. Even those without blonde hair are not to be outdone. While on a visit last year, I must have dated two or three. I found Lady Gale allergic to Excuses that How can you be allergic to an allergy you've had Well let me tell you this straight When I was a ripe old age of ten, My parents they were so surprised Should have seen the look that's in their eyes when I became allergic to them And the moral is still If you end up in a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 Dit, is deze week de Radio 501, plaat voor je hoop, jouw radio, jouw muziek, Echte muziek. 5-1 plaat voor je hoofd is deze hele week Clever Enough van de Self Employed. Donderslag! Donderslag op donderdag bij Heldere Hemel met Roegier van Biesveld 5 1 We gaan dit eerste uur eventjes netjes afsluiten en we komen zo bij u terug.